Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. In Catalonië zijn 160 mensen gewond geraakt bij politieacties... rond het onafhankelijkheidsreferendum, zegt de burgemeester van Barcelona. Sommige gewonden zouden er slecht aan toe zijn. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken meldt... dat er 12 politieagenten gewond zijn geraakt. Het referendum is volgens Spaanse rechters ongrondwettelijk. Op beelden is te zien dat de Spaanse politie hard optreedt... om te voorkomen dat de Catalanen stemmen over de afscheiding van Spanje... De politie ontruimt stembureaus en neemt stembussen en biljetten in beslag. Mensen die de politie tegenwerken, worden hardhandig aan de kant geduwd of met wapenstokken geslagen. Alverwege de middag had de politie 92 van de ruim 2300 stembureaus gesloten, meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Tot 8 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. FC Barcelona heeft thuis met 3-0 gewonnen van Las Palmas. Het bestuur van de club had vanwege de onrust rond het referendum om uitstel gevraagd. De bond besloot dat de wedstrijd wel moest doorgaan, maar zonder publiek moest worden gespeeld. President Trump vindt de pogingen van zijn minister van Buitenlandse Zaken Tillerson om met Noord-Korea tot een deal te komen zinloos. Dat zei hij op Twitter... Ik heb hem laten weten dat hij zijn tijd verspilt... door te proberen te onderhandelen met de kleine raketman... schreef de president verwijzend naar Kim Jong-un. Volgens Trump kan Tillerson zijn energie beter besteden. Gisteren zei de buitenlandminister in rechtstreeks contact te staan met Pyongyang... maar Kim zou over het nucleaire programma niet willen praten. In de eredivisie heeft Roda JC voor het eerst dit seizoen punten gehaald. De ploeg uit Kerkrade won in Rotterdam met 2-1 van Sparta... en passeert daarmee op de ranglijst Willem II, dat nu laatste staat... Eerder vandaag won Ajax van Heerenveen met 4-0. En klopte Feyenoord AZ ook met 4-0. Vitesse tegen FC Utrecht eindigde in 1-1. Het weer vanuit het westen breidt de regen zich uit. Vannacht trekt die weer grote nul's weg. Morgen eerst in het oosten nog wat regen. Later verspreidt soms ook wat zon. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het. ZFM. Af... Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan geen files.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 Goedenavond, zondagavond is het weer en het is ook weer 7 uur en dat betekent wederom een nieuwe aflevering van ZFM Klassiek. En we beginnen vanavond wel op een hele aparte manier, een modern stuk. Dat hebben we nog niet zo vaak gedaan en dat gaan we nu dan eens een keer goedmaken. Het is een stuk van een van de aller aller jongste componisten van de 20ste eeuw. Hij werd geboren in 1988 in Liverpool. En zijn naam is Mark Simpson. Hij uh, won prijzen. Hij studeerde aan uh, het conservatorium in Engeland natuurlijk. En hij, won, uh, hij is daar koemlaude geslaagd. Hij is een van de allerjongste componisten. En het stuk wat wij nu gaan horen, dat komt uit 2014. Het is uh, getiteld Een Regalo. En het wordt gespeeld door Stephen Cleo Barry, Carlo Rizzari, samen met het Orchestra dell'Accademia Nationale di Santa Cecilia. Het komt van een album dat heet Tacklers Cello. En dat schijnt dus, of dat schijnt, dat is een hele bijzondere cello. Het is ook een heel bijzonder stuk. Dus luister naar dit mooie stuk muziek. Ja, niet bepaald uh, alledaagse muziek. Maar als je een klassiek programma maakt, dan hoort ook dit daar af en toe gewoon eens in te zitten. Een regalo dus van Mark Simpson. Nu weer terug naar de wat klassiekere tijd. En dat onze sportcollega in die tijd al uh, wereldberoemd was. Uh, dat bewijst het volgende stuk. Want die heette namelijk de Rukertlieder. En die werden geschreven door uh, Gustav Mahler. En wij gaan uit deze cyclus draaien nummer 5 Ik bin der Welt abhanden gekomen. Het wordt uh, uh, ge uitgevoerd door Elisabeth Kulman... samen met het Zuidwest Rundfunk Radio Symfonie Orkest... onder leiding van Michael Gielen. En zo zie je maar weer dat Henry Ruckert toch wel heel bekend was. Zelfs vroeger al. Die Ruckert-lieder van Gustave Maler. Uh, we gaan verder met een Frans stuk. En we hebben vanavond echt nog wel wat, uh, wat hele aparte dingen. Maar ja, je kunt niet altijd de meest toegankelijke werkjes draaien. Je moet ook af en toe eens wat anders laten horen. Saint-Denfant, deel 4. Jeune fille au jardin. Dat betekent zowel als jonge dames in de tuin. Het wordt gecomponeerd door Frederico Monpou en het wordt uitgevoerd door Luis Fernando Pérez. Monpou, uh, Federico Monpou, was een Catalaanse uh, componist. Hij is geboren en ook overleden in Barcelona. Hij werd geboren in 1893 en overleed in 1987. Beetje moderne pianomuziek, dus, maar ik zei al, ook dat moet kunnen in een programma als CFM Klassiek. We gaan door met uh, het strijkkwartet nummer 2, de Intimate Letters. Deel 2, Adagio en uh, het werd geschreven uh, door Leos Janacek en het wordt uitgevoerd dat door het uh, kwartet Les, uh, Les Dissonances. Nou, dat kan uh, ook uh, dissonanten betekenen, ik hoop niet dat ze veel dissonanten spelen. Hier komt hij, die Intimate Letters. Concert nummer 3 in C-majeur opus 25 van André Mathieu. Het deel wat we eruit gaan draaien, dat heet Allegro con Brio. De uitvoerenden zijn uh, Joan Valletta, Alain Lefebvre, samen met het Buffalo Philharmonic Orchestra. En voor alle duidelijkheid nog even, want die hadden we net niet helemaal. John Fletta was dus de dirigent en meneer Lefevre was de pianist. Alain Lefevre dus. En dat allemaal samen met het Buffalo Symphony Orchestra. We gaan verder met het pianoconcert nummer 5 in G-majeur opus 55 van Sergei Prokofiev. Uit dit concert deel 4, het Larghetto. Het wordt uitgevoerd door een Finse pianist en die heet Olly Mustonen. En hij doet dat samen met het Finse Radio Symfonie Orkest onder leiding van Hannu Linta. Thank you. Uh, Charles Gounod kennen wij uh, vooral vanwege zijn AV Maria natuurlijk. Dat hij schreef op het eerste preludium uit als Woltemperieter klavier van Johan Sebastian Bach. Maar nu gaan we eens iets heel anders van deze meneer horen. En namelijk een stuk uit een opera die hij geschreven heeft. Of een operette, dat weet ik niet, het zal een opera zijn. Uh, Romeo e Juliet, oftewel Romeo en Julia. Daaruit de eerste acte, A. Ah, je veux vivre. En het wordt uh, uitgevoerd pretty Jendre... En Giacomo uh, Sagripanti. Wat een naam zeg. Sagripanti. Giacomo Sagripanti. Ja, die is het. Goed, Romeo en Julia dus. I'll <laughs> is Boek 1, opus 12, deel 4. Dans van de elfen, En het arrangement is van Lars Hannibal. De compositie is wel van de Noorse componist Edvard Krieg. We krijgen Michala Petri, die speelt blokfluit. En Lars Hannibal, die speelt gitaar. Een hele mooie en aparte combinatie. En het is ook een heel mooi stuk. Luistert u maar. Mooie stukjes duren soms te kort. En dat is in dit geval zeker zo. Het geval van deze prachtige altblokfluit en Spaanse, oftewel klassieke gitaar. Uh, we gaan daar nog wel wat meer van zoeken, want ik vond dat een heel leuk stukje. En er is meer van, dus komt in de komende uitzendingen. Lucia di Lammermoor, daar gaat het nu over. Sena ai cavatina regnava el silencio. Of Renjava moet ik waarschijnlijk zeggen. Ik weet het niet. Maar, maar in Italiaans is niet wat het wezen moet. Um, het is in ieder geval geschreven door Gaetano Donizetti. Het wordt uitgevoerd door Joyce El en Carlo Rizzi-Halle. Oh. We